Drie uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In Leiden is een scheidsrechter na een vriendschappelijke zaalvoetbalwedstrijd... ernstig mishandeld. Twee spelers waren tijdens het duel van vrijdag niet eens met de beslissing... en wachten hun slachtoffer na afloop op. Volgens de politie sloegen de twee broers van 15 en 20... de scheidsrechter hard in zijn gezicht... en daarbij brak de 21-jarige man zijn neus... en ook liep hij een dubbele kaakbreuk op. De daders werden kort na de wedstrijd thuis in Leiden aangehouden... en zitten vast... In India zijn er zeker vijf mannen aangehouden voor de verkrachting van een Zwitserse toeriste. Alle vijf hebben volgens de politie bekend dat ze de vrouw hebben aangevallen. De politie zegt dat het om keuterboertjes gaat. De Zwitserse was samen met haar man op fietsvakantie in India. De twee waren vrijdag hun tent aan het opzetten toen een groep mannen hen aanviel. De Indiërs mishandelden de man en bonden hem vast, waarna ze de vrouw verkrachten. Vervolgens gingen ze met de kostbaarheden van een stel vandoor. Enkele maanden geleden ontstond veel ophef in India... na een groepsverkrachting van een buspassagier in New Delhi. Het slachtoffer later in het ziekenhuis. Duizend Amsterdammers hebben door de tunnel voor de Noord-Zuidlijn gelopen. Het was een cadeau van de bouwers om de mensen te laten zien hoe ver ze zijn... Vorige maand werd de stationswand van station Rokin doorbroken... en daarmee is de hele lijn van ruim 9 kilometer klaar. De bezoekers mochten een kilometer daarvan bekijken. Vooral winkeliers en omwonenden van stations waren uitgenodigd. Ze hebben jarenlang last gehad van de bouwwerkzaamheden... die verschijnende keren vertraging opliepen. In de Eredivisie heeft NAC Breda in eigen huis gewonnen... van hekkensluiter Willem II. Het werd 4-0. Voor NAC scoorden Luiks, Seuntjens, Hooi en Verbeek. Het weer dan, overwegend bewolkt, maar in het westen ook af en toe zon. Tegen de avond neemt in het zuidwesten de kans op een stevige bui weer toe. Het is 5 tot 8 graden. Morgen af en toe zon en opnieuw 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 We zullen we ook beginnen aan de kop van deze uur. We doen het in Rotterdam. Feyenoord FC Utrecht. Bas tegen Want Feyenoord op een 1-0 voorsprong gekomen tegen Utrecht. En wie anders dan Graziano Pelle schiet hem binnen. Hij wordt uh, aangespeeld. Komt aan de rechterkant in het strafvoelgebied van Utrecht terecht. Daar ontdoet hij zich, vind ik, wel heel makkelijk van Bulthuis. Die zich als een pupil laat uitkappen. En dan schiet hij vervolgens in de korte hoek. En blijkbaar rekende Robin Ruiter op alles, maar niet op dat. Want de keeper komt te laat in een hoek die je toch normaal gesproken... denk ik als doelman ook moet afdekken. Hoe dan ook, Feyenoord ziet zich wel beloond voor het uh, spel van de afgelopen 10 minuten. Toen het Utrecht zo onder druk zette dat Utrecht het dus echt niet meer wisten. Pellen 1-0. AZ, Ajax, die andere wedstrijd en die kan. 2-0 voor Ajax en AZ komt een klein beetje, is een klein beetje bekomen van de schrik van die twee doelpunten van Ajax. heeft zelfs een kans gehad via Elm, maar zijn inzet met het hoofd werd niet benut. En zo staat het nog steeds. 2-0 voor Ajax en nu misschien 3-0 als Victor Fischer stuit op zijn tegenstander en dat is Thomas Lam. Ajax dus weer in de aanval. En Ajax leidt met 2-0 tegen AZ. De hockeytopper tussen Kampong en Bloemendaal. Geert de Groot. Halverwege de eerste helft zitten we. Het was 1-0 vlak nee, nee, nee. voordat het nieuws kwam. Rogier Hofman, 0-1 moet ik dus eigenlijk zeggen. Voor Bloemendaal, het werd 0-2. Chris Soriello, dus Australië schoot een strafcorner uh, raak. De dertiende minuut was dat. Dan denk je, nou, misschien is het wel een beetje gespeeld hoor. Maar binnen een minuut lag de bal op de stip Aan de andere kant, Weusthof, Roderick Weusthof Voor een strafbal, 1-2. De krachtverhaal. De verhoudingen zijn dus gelijk gebleven wat dat betreft. Het spelbeeld is nog steeds een beetje in het voordeel van Bloemendaal. dat op dit moment de tweede strafcorner krijgt. Milaan-San Remo met de fiets en met de bus. Maar nu fietsen we, Rio? De kopgroep in ieder geval wel. Die zijn inmiddels alweer begonnen aan hun laatste kilometers. We weten niet eens hoeveel kilometer. Er werd eerst gemeld 85 kilometer. Maar nu is de herstart geweest in Cogoleto. En dat is volgens het routeboek nog 131,7 kilometer tot San Remo. Maar we weten dat Le Manie eruit is gehaald. Een lus even het binnenland in met die beklimming en die afdaling. En dat betekent dat het onduidelijk is hoeveel kilometers er nog precies gereden moeten worden. Het peloton dat mag zo meteen de achtervolging gaan inzetten. 7 minuten en 10 seconde is de achterstand op die zes koplopers. En verder zijn we ook in Den Bosch. Paardensport in door Brabant. De man van Josephine en driving home for Christmas, Chris Ria. en I can hear your heartbeat. AZ Ajax en die Houtkamp. Wie, nee, we gaan eerst naar Bas Stichler. Sorry, in de Fijn Feyenoord Utrecht. 1-0 voor Feyenoord. 7 minuten nog te gaan in de eerste helft. Pellen met nummer 21 van dit seizoen. Utrecht heeft een kwartiertje in deze wedstrijd toen het wel open was het eerste kwartier meegevoetbald. Maar is tot de conclusie gekomen dat dat eigenlijk niet meer kon. Moest terug, onder druk van Feyenoord dat het eigenlijk vanaf dat moment goed heeft opgepakt. En de tegenstander zo ongelooflijk fel en agressief onder druk heeft gezet dat er voor Utrecht geen uitkomen meer aan was. Utrecht gokt dan maar op een bevlieging. Een counter heeft moeten wisselen trouwens omdat Oor geblesseerd naar de kant is gegaan en Duplan hem is komen vervangen. En Duplan kijkt nu in het gelaat van Bruno Martens in die die voor Feyenoord een ingooi neemt. En die in de voeten speelt van... Het rood van de middellijn. Daar uh, leidt Feyenoord balverlies bijna. Boetius met een soort sliding voorkomt dat. Dan wordt de bal vanuit achteruit door Utrecht via Bulthuis weggekopt. Nadat hij toch de, nou ja, in ieder geval richting het strafgebied van Utrecht ging. En dat levert Feyenoord dan aan de andere kant van het veld weer een ingooi op. Zodat uh, de Rotterdammers nu weer met veel mensen op de helft van Utrecht mogen komen. En dat is wel het spelbeeld geweest van de afgelopen... Laten we zeggen 10, 20 minuten. Klaas hier nu halverwege de Utrechtse helft. Kies voor Jan Maat die de bal een beetje achter zich gespeeld krijgt. Daar boos over is. Dat haalt de vaart er wat uit. Schaken aangespeeld. En dan weer terug naar Jan Maat. Die staat nu halverwege de Utrechtse helft. Dat twee aanvallers voorin houdt. En de rest nu terugtrekt rond het eigen strafhofgebied. Als daar de bal wordt veroverd, kunnen ze er dus ogenblikkelijk snel uitkomen. Dat gebeurt nu. Assari, die dus opereert vanaf links nu na het vertrek van Oor. Moet een fel duel aan, maar loopt dan de bal over de zijlijn. Dat is een beetje dom. Feyenoord neemt over. De ingooi snel genomen naar Schaken. Die verliest dan het duel van de bal springt daar weer uit. Het gelukkig is voor Feyenoord dat via Filena. En nu via Martens die de ruimte benut aan de andere kant van het veld. Bal voor het doel op 16 meter. Pelle aangespeeld. Bal in de voeten. Dan krijg je hem er nauwelijks vanaf. Hij loopt wel even de verkeerde kant op maar houdt de bal. Filena neemt dat te veel tijd. Wil iets leuks doen maar verliest de bal aan Toornstra. En dan kan Utrecht gaan counteren. En kan Utrecht doen wat het eigenlijk al een half uur wil. Dan zou het tenminste wel naar voren moeten spelen. Dat doet Toornstra niet. Die levert de bal in bij Kali. Nog wel altijd Utrecht aan de bal op de helft van Feyenoord. Maar Feyenoord heeft inmiddels wel weer het halve elftal achter de bal gekregen. En zet de man aan de bal. Assari nu weer fel onder druk. Er wordt een overtreding gemaakt door Schaken en Klaas. Die eigenlijk doen ze het samen in het met Assari. Zodat Utrecht een vrij schot mag nemen Het hoogte van de middenlijn. Maar Utrecht zal echt wat anders moeten verzinnen. En zal zich moeten ontworstelen. Onder de druk uit moeten voetballen van Feyenoord. Want dat is eigenlijk al 20, 25 minuten niet meer gelukt. En dat betekent dat Feyenoord niet alleen terecht op een 1-0 voorsprong staat. Maar dat Utrecht voorlopig ook nog uh, geen recht van spreken heeft in de Kuip. Ah ja, ik al vroeg op een 2-0 voorsprong in Alkmaar tegen AZ. Wat betekent dat voor de wedstrijd, Andy? Dat het uh, hoog tijd wordt dat AZ... wat doet maar nu een prachtige actie weer van Sim de Jong. Nou, die uitverkiezing voor Oranje... die uh, krijgt steeds meer glans en is uh, steeds meer terecht. Hij schiet de bal tegen de kruising... Terwijl er vlak daarvoor nog een uh, mogelijkheid was uh, voor AZ. door ging er vandoor. Ging tegen de grond. Maar heel goed gezien door Björn Kuipers. Terwijl het hele publiek, het hele stadion graag wilde dat er een penalty zou komen. Gaf Björn Kuipers die penalty terecht niet. En uh, staat er nog steeds 2-0 voor Ajax. En bijna 3-0 met die prachtige actie weer van Sim de Jong. Uh, AZ in de aanval. We zitten in de 42e minuut van de wedstrijd. 2-0 voor Ajax. Doelpuntenmakers De Jong na een prachtige paas van al de wereld. En een uh, schot met rechts van uh, Deli Blind met zijn suikerbeen. En uh, dat is uh, zijn tweede in dit seizoen alweer. Terwijl hij daarvoor nog geen doelpunt had gemaakt voor Ajax. Dus Deli Blind uh, is op uh, dreven dit seizoen. Ook terecht de uitverkiezing voor Oranje. Bal naar voren voor, uh, voor AZ. Gaat de bal in de voeten komen van Elm. Maar die raakt de bal kwijt. Is het Eriksen die op Paulsen speelt. Maar Paulsen misverstandje kan overgenomen worden door Marcelis. Veel misverstandjes en uh, af en toe wat slordig spel van Ajax levert wat mogelijkheden voor AZ op. Nu Beres met een voorzet. Komt bij de tweede paal. Wordt hij uh, opgevangen door uh, Wijnaldum. Wijnaldum met de jong tegenover zich. Kijken wat uh, Wijnaldum kan. Hij trekt uh, zich terug. en speelt de bal naar Maher. Maher gaat kaatsen. Doet dat uh, met Hendriksen. Krijgt hem terug dus uh, Maher. Maher net buiten het strafschopgebied aan de linkerkant van het veld. Trekt helemaal terug omdat er geen ruimte is voor een opening en speelt hem dan in de voeten van Viergever bezig aan zijn honderdste wedstrijd in de eredivisie. Spelen naar de linkerkant. Kijken of deze aanval iets leuks kan opleveren voor AZ. Als Viergever doorgelopen is en hem krijgt van Wijnaldum. Speelt er wel goed door naar Henriksen aan de linkerkant. Moet de voorzet komen. Komt ook. En daar de kopbal. En dat bal net naast het doel. Aardige kopbal van AZ. En een aardige mogelijkheid ook weer. Maar het staat nog altijd. 2-0 voor Ajax tegen AZ. Feyenoord op 1-0. Maar Jaag door Bas. Ja, dat proberen ze wel. Het spelbeeld verandert niet. Ik zit trouwens nu te kijken naar Pelle die Geel krijgt. En dat is wel heel dom, want dat kost hem een wedstrijd schorsing. En dat is niet de makkelijkste wedstrijd. Namelijk volgende week, of over twee weken, want er zit een interland tussen, veen uit. Dat is een beetje onhandig. Hij grijpt ook met de handen naar het hoofd. Er gaat een overtreding af vooraf die hij maakt in duel met Kali. Waarbij hij zichzelf nog licht blesseert ook. En uiteindelijk krijgt hij Geel. En dat is nummer 5 van het seizoen en hij is er dus niet bij, bij de volgende wedstrijd uit bij Heerenveen. En dat zal Feyenoord slecht uitkomen, want er is natuurlijk driftig gespeculeerd de afgelopen weken. Wat moet Feyenoord zonder pellen? Nou, dat gaan we dan in Friesland zien. Tegen de Friese die nou juist zo goed voetballen de laatste weken. Het zit even tegen in deze fase, want Immers maakt nu een overtreding daar wordt ook voor gefloten. Utrecht neemt over, het is voor de duidelijkheid in de slotmenu van de eerste helft 1-0 voor Feyenoord terecht. Want Feyenoord is beter geweest in de eerste helft. Met uitzondering misschien van de eerste 10 minuten toen het gelijkwaardig was. En Pelle was uiteraard te maken van de goal. Feyenoord, weer een slordigheidje nu. Klaasi, dat is wel de derde of de vierde keer dat hij zich daaraan bezondigt. Op het middenveld van Feyenoord. Utrecht weg vanaf de linkerkant. Moelenga moet de voorzet geven. De staande van Utrecht drie voor het doel. Hij moet eerst een duel uitvechten met Jan Maat die blijft goed naar de bal kijken. En uh, laat die bal dan uiteindelijk over de achterlijn lopen. Dan wil hij graag een uh, doeltrap, denk ik. Maar komt er een vrije schop? Omdat Moelenga hem in de rug heeft geduwd. En dat betekent dat de bal wel op dezelfde hoogte gaat liggen, maar wel helemaal aan de zijkant. Gek genoeg komt nog Mulder, de keeper, die ja, in de eerste 10, 12, 13 minuten wel een paar keer in Utrecht van dichtbij heeft gezien. Maar in de 30 minuten daarna werkelijk niets te doen heeft gehad. Nu die vrije schop komen nemen, buiten zijn strafschopgebied dus. Hij neemt daar de tijd voor. Pelle moppert nog wat na in conclave met de scheidsrechter Liesveld. Maar die gele kaart gaat niet meer worden teruggedraaid. Hij zal er over twee weken niet bij zijn. Boos is hij even goed. Terwijl nu Mulder de bal op het hoofd legt van Pelle. Nee, die wordt afgetroefd door Van der Hoorn. Komt de bal terug op van de middenlijn voor de voeten van Filena. En neemt Feyenoord weer over in de extra tijd inmiddels van de eerste helft. Het is 1-0 bij Feyenoord Utrecht. Extra tijd inmiddels ook bij AZ Ajax. En die houdt kamp. Nee hoor, geen extra tijd. Want er zijn geen blessures geweest. Per sportieve wedstrijd op dit moment. fluit Björk-Kuipers voor de rust. Ajax dus zeer comfortabel op een 2-0 voorsprong. En verdient ook. Ga ja, maar weer door, Bas, dan, bij Feyenoord. Is het recht. Vrij schot nog voor uh, Feyenoord, 10 meter over de middenlijn. Klaas hier achter de bal. De uh, staande van Feyenoord nu twee in het strafhofgebied. Pelle wordt uiteraard gezocht, maar de bal is te hard en komt in de handen van Robin Ruiter. Die dan wel kijkt, maar eigenlijk ziet wat hij de hele wedstrijd al ziet. Namelijk dat die twee spitsen van de gunne Moelenga daar wel staan, maar dat de afstand heel groot is. En probeert eigenlijk, wat hij ook de hele wedstrijd al probeert... ...namelijk door verdedigers het opbouwen allemaal te laten doen. Maar die ondervinden dan, wat ze ook al de hele elft ondervinden... ...dat ze zo weinig ruimte krijgen van Feyenoord... ...dat weer met vier, vijf man op de helft van Utrecht komt. Dat er geen beginnen aan is. Dus toch maar lang gespeeld nu via de keeper. En dan is Utrecht eigenlijk de bal continu kwijt. En dat is het wedstrijdbeeld... Wat we eigenlijk de eerste helft hebben gezien. Feyenoord krijgt een ingooi. Cadeau eigenlijk weer. Hij mag dan weer balbezit krijgen. Via Martens Indy. Pellen. Een korte tikje dan naar Filena. Die raakt de bal kwijt omdat hij ietsje te laconiek is. Laconiek is immers nooit. Die klunt er vol in en herovert dan de bal weer voor Feyenoord. Dan moet Martens Indy aan de bak. Die doet dat naar behoren. En speelt de bal via Van der Marel dan weer over de zijlijn. En zo krijgt Feyenoord nadat het dus een klein slordigheidje liet zien via Filena. De bal toch weer terug. Filena wordt nog even toegesproken. Martens Indy mag dan een meter of tien over de middenlijn een ingooi gaan nemen. Liesveld vindt het allemaal nog wel even gezellig. Twee minuten extra tijd. Dat heeft te maken met een paar blessuregevallen die we hebben gehad. Zoals gezegd, Tommy Orr ook uh, het veld af en vervangen door Dupland. Terwijl fijner nog één keer wil aanvallen. Maar Van de Marel een duwtje uitdeelt aan Immers. Het duel daardoor wint en de bal opnieuw over de zijlijn gaat. Scheidsrechter zich de Liesveld ziet er geen overtreding en Wel weer een ingooi op ongeveer dezelfde plek als Martens Indy dat zo even ook deed. Die twee minuten zijn wel voorbij. Dus komt er nog een bal voor het doel of blijft het hierbij? Maar het is dus in die trapte hem wel de diepte in. Maar daar staat eigenlijk alleen Van der Hoorn. Immers wilde nog wel achteraan lopen. Maar Van der Hoorn zet goed lichaam tussen man en bal. En laat hij over de achterlijn lopen. Het laatste moment was dat van de eerste helft. Feyenoord 1-0 tegen Utrecht door een goal van Pelle. En Feyenoord was beter dan. Gaan wij naar Kampong tegen Bloemendaal. Hoe lang nog tot de rust, Geert? precies vijf minuten hebben, dus een half uur gespeeld. 2-1 is de voorsprong nog steeds van de bezoekers van Bloemendaal dus. En terecht, want Bloemendaal is de betere ploeg in het eerste half uur van deze wedstrijd. Dat is duidelijk. Bloemendaal heeft meer strafcorners. Twee gekregen tegen Kampong, nul. En dan ben je gewoon sterker. Kampong mist duidelijk natuurlijk de stuwende kracht op het middenveld van De Wijn, van Kemperman. Dat zijn belangrijke mensen in het team van Kampong. En die staan er niet meer bij. Die zijn geblesseerd. En ook Allegre is geblesseerd. En dat betekent dat Kampong de fase van de competitie zo vlak voor de paasdagen... zonder schade, met zo min mogelijk schade, moet doorkomen natuurlijk. En als je dan Bloemendaal op bezoek krijgt... je hebt eerst al eerder in deze... Twee weken die we spelen zonder die geblesseerde spelers... hebben ze al verloren van Amsterdam. Dat is natuurlijk kostbaar. En als je dan ook nog Bloemendaal op bezoek krijgt, dan uh, is het moeilijk. En dan kan je ineens uh, wegvallen uit de top vier. Want Amsterdam jaagt erop. Amsterdam staat vijf, drie punten inmiddels achter Kampong. Twee punten achter Bloemendaal. En Bloemendaal heeft die punten vandaag dus ook heel hard nodig. En toont dat ook met uh, flitsend aanvalspel. Groot tempo, hoog tempo wordt er gespeeld. Uh, Teun de Nooyen, natuurlijk. Hij speelt een hoofdrol in het team van Bloemendaal. Met slimme paarden met lange pages en lange rustjes, En dat betekent dat Kampong hier in de verdrukking zit... in de hele eerste helft al tot nu toe, nog 3,5 minuut tot de rust... tegen Bloemendaal. Het is 1-2 in het voordeel van de bezoekers in het voordeel van Bloemendaal. Als het nou wel anders, de dus me slim, maar jij bent niet te wie. Anders wijden nou ja wel, anders wijden nou ja wel, anders wijden nou ja wel, je zoekt mij mee, mee. Anders wijden nou ja wel, anders wijden nou ja wel, anders zijt jij. Voor spreken, maar het lukt dan wel. Anders wijden, nou ja, wel natuurlijk, hè, van Daniel Loijs. Het is uh, acht minuten voor half vier. We gaan weer eens uh, naar Milan-San Remo. Om drie uur begonnen daar het wielrennen. Dus uh, ja, Guillaume, uh, zijn die mutsen nou ook allemaal in de ploegkleuren? Ja, die zijn wel redelijk in de ploegkleuren. De helmen in ieder geval. Uh, wat ze dan over die helmen heen doen. Uh, van die beschermertjes. Dat, uh, dat is allemaal wel redelijk in de ploegkleuren. Dus je kunt ze nog wel redelijk herkennen. Als ze op de fiets zitten. Ingepakt tegen deze ijskoude weersomstandigheden. Nog 108 kilometer te rijden voor het peloton. Inmiddels hebben ze blijkbaar het routeboek weer aangepast. En weten we hoe ver de rijders nog van de finish zijn. Hier in San Remo. Aan die Lungomare Italo Calvino. Dan denk je altijd aan een. Blauwe zee, een mooie blauwe lucht, wuivende palmbomen. Maar uh, niets van dat vandaag. We kijken naar een grauwe, grijze zee. Het waait ook nog uh, behoorlijk. En dan uh, zien we toch ook uh, in ieder geval dat uh, de regen nog steeds gestaag neerkomt. De, zeven, of de zes koplopers hebben inmiddels zeven minuten voorsprong. Nog maar van die zeven minuten en tien die ze hadden. Dus er zijn er weer tien secondjes vanaf uh, gesnoept door het uh, peloton. Waar met name de ploeg van uh, Peter Sagan, de grote favoriet, de man uit Slowakije, die zo'n geweldig voorseizoen. Tot nu toe heeft gereden. En hier echt als grote favoriet van is gegaan. Die hebben dat gaatje inmiddels alweer een klein beetje dichter gereden. Zij dragen het gewicht van de koers. En de rest die volgt. Dat zijn ze lang niet allemaal meer. We melden al. Tom Jelte slachter Niet meer van start gegaan. Tom Bonen. Ja, erkend sprinter. Die hadden we hier graag gezien op deze aankomst. Niet van start gegaan. Dat geldt ook voor zijn rechterhand voor zijn helper. Nikki Terpstra. Die is ook achtergebleven daar bij de ploegleiderswagens. Dat betekent dat het peloton toch wel behoorlijk. Uitgedund van start is gegaan. Terwijl ze nu dan weer over die bochtige kust wegrijden. Langs Le Manie, dus dat laten ze letterlijk rechts liggen. Een lang gerekt lint van allemaal mannen in regenjasjes. Maar je kunt ze nog wel redelijk goed herkennen door die jasjes heen. Omdat ze de kleuren. die schijnen daar toch nog behoorlijk goed heen. Nou, het is nog een behoorlijk peloton hoor. Zo verschrikkelijk veel zijn er nou ook alweer niet afgestapt. Ik denk misschien een mannetje of 20, 30 hooguit. die niet meer van start zijn gegaan. na die herstart die we hebben gehad in jagend dus langs de kust, jagend op die kopgroep die met 7 minuten en 10 voorsprong mocht vertrekken bij de herstart, maar inmiddels alweer 10 seconden kwijt is. Meldt u even dat de ruststand bij het hockey tussen Kampoer en Bloemendaal 1-2 is. Bloemendaal leidt daar dus met 2-1. En dan gaan we naar Ed van der Bent. Het prachtige paardensport aantal dagen lang al. En uh, ja, vanmiddag nieuw hoogtepuntje. Zeker een hoogtepunt. En dat is de laatste wedstrijd in de West-Europese League van de Wereldbeker. Over een maand vindt hij zijn finale. Zowel over in de dressuur als in het springen. Maar de laatste mogelijkheid voor de West-Europese springeruiters om punten te vergaren. Dat is vooral belangrijk voor onze Nederlanders. Mark Houtsager, Gerco Scheude, Jeroen Dubbeldam en Michael van der Vleuten. ...zegt dat de beste 18 mogen uh, gaan naar die finale. Zij staan op de plaatsen 16, 18, 19 en 20. En dat betekent met uh, in hun, uh, ja, zeg maar een, een, een hete adem in de nek van nog een aantal deelnemers... ...die hier starten, dat ze moeten proberen om in die barrage te komen. Dat is tot nu toe gelukt aan uh, de Zweedse Malin Baria Jonssen... En, uh, ...met het paard H&M Tornes en aan de jonge Duitse David Wiel. Het is dus te doen, al moet er behoorlijk worden doorgereden. Het tempo dat voorgeschreven is in deze hal ligt hoog en de toegestane tijd die is uh, krap. Dus ze moeten vooral uh, goed vanaf uh, de start van, uh, go goed in tempo houden. Maar ja er zijn hier uh, in die jacht op 180.000 euro prijzen geld, waarvan 45.000 voor de winnaars zijn hier van de top 10 van de wereldranglijst zijn hier de beste 9. Dus dat geeft al aan dat het uh, voor de Nederlanders best wel lastig wordt om hier die punten te vergaren om in die finale te komen. We gaan het straks zien. We gaan uh, weer terugkijken op de wedstrijd die uh, eerder vanmiddag werd gespeeld... tussen Nack en Willem II in Breda. Het werd liefst 4-0, enigszins geflateerd. 1-0 Luiks, 2-0 Seuntjes, 3-0 Hooi en 4-0 Vrubeek. Bij de rust stond het dus normaal 1-0. Het was lange tijd spannend, maar de verlossende 2-0 kwam dus van Matt Seuntjes. Hij in afloop in gesprek met Ronald van der Geer. Dat is een uh, prettige invalbeurt. Ja, dat kan je wel zeggen. De laatste, laatste paar weken veel invalbeurt gekregen. Niet altijd veel. En... Uh... Nu was het iets meer en uh, ik denk dat ik het met beide handen, handen heb aangepakt. Ja, een doelpunt en een assist. Dus uh, daar kan je mee thuis komen. Daar kan je zeker mee thuis komen. Dat dus ga ik zo meteen ook doen. Dat was je eerste goal hè, in, de, in de Eredivisie. Ja, klopt. Ja, eerste goal. In, uh, ik denk, ben ik nu 15 keer uh, ingevallen. Of uh, ook in de basis gestaan dit seizoen. En uh, dit is mijn eerste goal van later, dus. En in de Eredivisie. En je zorgde echt voor een bak bevrijding. Want, want die tweede goal ja, die was gewoon hard en hard nodig. Ja, klopt. Uh, na de 1-0 uh, gingen we een 1-op-1 spelen al vrij snel eigenlijk. Dus daar hadden we redelijk moeite mee. Toen werd gewisseld. Toen kwam ik in de punt spelen. Toen hadden we nog wel moeite om van de goal af te spelen. Dus die 2 0 was nodig. Toen gingen we nog meer pressen. En daarna konden wij nog de 3 en de 4 0 ook nog maken. Dan ben je net als ik geruime tijd vandaag toeschouwer geweest bij deze wedstrijd. Had jij ook een beetje pijn aan je ogen? Ja, het was geen grootste wedstrijd. Maar ja, dat heeft te maken met de derby natuurlijk. Willem 2 moet heel graag. Wij, willen, wij mogen niet verliezen voor eigen publiek van, van Willem 2. Dus uh, ik denk dat er een uh, grote spanning op het uh, duel stond, waardoor het uh, voetbal het, uh, niet groot was. Voelde je die druk ook, al voorafgaand in deze week? Was dit voor beide eigenlijk wel een sleutelduel? Uh, ja, voor ons is het sowieso een sleutelduel. Of we aanhaken of dat we naar de degradatiezone gaan. En dan moeten we natuurlijk elke wedstrijd winnen. En uh, natuurlijk ook fiets geweest met de, met de fans, maar uh, daar heb ik me niet veel bezig mee gehouden. Nee, want dit is een, een wedstrijd die je toe doet hè? In, in Brabant. Daar is geloof ik iedereen de hele week mee bezig geweest. Ja, zeker. Uh, iedereen die uit Breda komt, iedereen die uit Tilburg komt. komt zelf ook uit Breda geboren en getogen. Dus uh, voor mij is het uh, natuurlijk ook een extra, extra boost deze wedstrijd. Ik zag jullie net rondlopen. Het leek er even op alsof jullie de Champions League hadden gewonnen. Zo belangrijk zijn die drie punten in deze fase. Ja, sowieso zijn de drie punten belangrijk. Maakt niet uit tegen welk team. En als het dan tegen Willem 2 is in zo'n derby, is het des te mooier. Daarom denk ik uh, dat het uh, zo'n groot gevier werd. A party crowd Who needs the records turned Van alle tijden natuurlijk. He. To can have a party. Hoe kom je erop? Marvin Gaye en Tammy Terrell in 1967. Radio 1. Het NOS Journaal. voor de half vier met Mark Visser. Basisscholen moeten meer openheid geven over citoscores en andere zaken. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs daagt scholen daartoe uit, zei hij in het televisieprogramma Buitenhof. Dekker reageerde ermee op scholen die dreigen de citotoets niet meer af te nemen als de scores openbaar worden gemaakt. Dekker vindt dat een overtrokken reactie. In Leiden is een scheidsrechter na een vriendschappelijke zaalvoetbalwedstrijd ernstig mishandeld. De man liep een gebroken neus en een dubbele kaakbreuk op. De twee broers van 15 en 20 waren het niet eens met de beslissing van de scheidsrechter. Ze werden kort na de wedstrijd thuis in Leiden aangehouden en zitten vast.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 De vorige maand werd de stationswand aan het uh, rokin doorbroken. En daarmee is de hele lijn van ruim 9 kilometer klaar. De bezoekers mochten een kilometer daarvan bekijken. Tot zover. De hoofdpunten uit het nieuws. Oké, radio Amsterdam. Twee minuten over half vier. Lawaaia dalk, maar Andy. 1-2 geworden. Het eerste doelpunt in zijn carrière bij AZ voor Marcus Hendriksen. En AZ is ideaal begonnen aan de tweede helft. Ideaal ook voor de objectieve kijker, want Ajax was sterker in de eerste helft. Stond 2-0 voor bij Rust. En nu is het dus weer een wedstrijd geworden. Omdat Hendriksen al heel snel in de tweede helft binnen twee minuten de aansluitingstreffer maakte. 1-2 dus de stand. En Ajax moet uitkijken. Vrij trap voor Ajax nu. Geen wissels in de rust bij zowel De Boer als Gert-Jan Verbeek En dus is het voor de wedstrijd leuk dat AZ op 1-2 is gekomen. Doelpuntenmaker Hendriksen. Daar nog geen gelopen koers. Geldt zeker ook niet voor Feyenoord en FC Utrecht. Bas tegen Lug. Nee, tweede helft op punt van beginnen. Feyenoord-Utrecht is 1-0 halverwege door een goal van Pelle. De vijfde wedstrijd op rij dat hij scoort. Zwolle, toen maakte hij er zelfs twee. Uh, dat was wel het enige goede nieuws voor Feyenoord die dag trouwens. Uh, PSV, NEC, Roda en nu deze. Ja, mixed emotions voor hem omdat hij dus geel kreeg en een uh, wedstrijd zal moeten missen volgende week in Heerenveen. Daar was hij zichtbaar een beetje van aangeslagen. De tweede helft in gang gezet. Utrecht heeft de bal via Ruiten. Die met een lange bal open. 10 meter over de middenlijn wordt hij door Van der Gun doorgekopt naar Mulenga. Die hem aan de zijkant kwijt kan bij Van der Marel. Die diep staat nu als bek. Terwijl meteen fel op de huid wordt gezeten door de Feyenoorders. In dit geval door Boetius. De bal gaat over de zijlijn. En Utrecht mag een ingooi nemen. 10 meter over de middenlijn. Toornstra aangespeeld. Kaatst de bal. Eigenlijk hangend in de lucht terug naar de man die de ingooi nam Van der Marel. Dan springt die bal er uiteindelijk uit voor de voeten van Duplan. Die wil hem doorkoppen. Dat is gek als die voor je voeten springt. Maar ach, u begrijpt het. Dan zit ertussen. En wil Feyenoord uitverdedigen, lukt dat eigenlijk maar half. Kan Utrecht weer overnemen, komt er een diepe bal waar Duplan achterna loopt. Maar in duel met Martis Indy, eigenlijk struikelt over zijn eigen benen in het strafschopgebied van Feyenoord. Waar Mulder dus eigenlijk, behalve de eerste tien minuten van dit duel, nauwelijks op de proef gesteld is. De meest overbodige speler op het veld, als je het zo zou mogen noemen. Je kan ze niet wisselen, maar je zou bijna zeggen, gooi er een spits bij en haal er een keeper uit. Ik begrijp dat dat niet kan, maar hij heeft werkelijk niets te doen gehad. In deze wedstrijd, behalve één schot. Ik zit even met mijn aantekeningen te spieken. Eén schot na nou acht minuten uit het draai van Assara dat recht in zijn handen kwam. Daarmee is het echt op. Goed, Feyenoord staat met 1-0 voor. Utrecht zal wat anders moeten verzinnen. Want heeft zich niet onder de druk van Feyenoord uit kunnen voetballen in de eerste helft. Kan Ajax zich nog onder de druk van AZ uit voetballen, Andy? Nou, in ieder geval zijn de eerste vijf minuten van de tweede helft voor AZ. En heeft Gertjan jan van Beek waarschijnlijk een donderspeech gehouden. Want in de eerste helft was het uh, op een paar... Uh, kleine speldeprintjes na. Echt Ajax dat de boventoon voerde. En nu is het uh, AZ even in die openingsfase al snel gescoord via Hendriksen. En nu balbezit achterin. Achterin zit het niet echt lekker hoor in de eerste helft. Want Sim de Jong speelt een uitstekende wedstrijd. Maar kreeg ook wel veel mogelijkheden om uit de dekking weg te lopen. Nu gaat de bal de diepte in. De richting Maher ook nog niet bezig aan zijn gelukkigste wedstrijd. Ook zijn kopbal komt nu niet uh, goed uit. En uh, via mooisander komt de bal bij de Jong. Mooie opening naar de rechterkant. Richting Van Rijn. En kan Van Rijn er langskomen? Ja, dat kan hij. En uh, ontdoet zich van uh, zijn tegenstander. Brengt de bal voor het doel. Dan wordt die bal helemaal verkeerd geraakt door uh, Nick Viergever. En Viergever uh, uh, zorgt ervoor dat Ajax een uh, hoekschop krijgt. Hoekschop door Eriksen vanaf de rechterkant. Het is uh, dus Ajax weer eventjes onder de druk van uh, AZ in de eerste sorry, vijf minuten van de wedstrijd. Uh, uit, uh, van de tweede helft uitgekomen. Eriksen aan de rechterkant met Schöne. Maar Eriksen wil de bal in één keer voor doel slingeren met zijn rechterbeen. Zal dus van het doel van Esteban afkomen. Uh, uh, voorin natuurlijk mooi, Sander, die kan goed koppen. En de bal wordt bijna verder gekopt bij de eerste paal. Maar dan gaat uh, AZ eruit. En moet Paalsen sprinten om de bal terug te spelen op Vermeer. Na 5,5 minuut spelen, AZ Ajax 1-2. En het voetbal maakt even plaats voor Jeroen Dubbeldam in Dembels-Ed. Ja, een van degenen op wie we ons gaan richten. Hij heeft het overigens niet onverdienstelijk gedaan... in deze wereldbekercyclus voor West-Europa. Er zijn tien wedstrijd, elf wedstrijden geweest. En de eerste die haalde die prachtige overwinning. En dat was in Oslo in oktober. En hij was derde in de wedstrijd die daarop volgde. En dat was in Helsinki. Daarna heeft hij nog vier keer gestart, maar geen punten gehaald. En wat wil het geval? De Nederlanders om ja, te plaatsen voor die finale... dan moeten ze hier van het startlijst... Vier deelnemers die nu een adem in de nek zijn, die heigend in hun nek ademen... die moeten ze van zich afhouden. En dat zijn dan Scott Bress, Marco Kutscher, die, die moeten nog starten. En dan Ludo Filipparts en Jannica Spronger, die laatste moet ook nog starten. Maar Ludo Filipparts deed zojuist een foutloos parcours rijden. En zij moeten dus die personen voorblijven. Dat kunnen ze in ieder geval doen door ook foutloos nu te rijden... en dan in die barrage proberen te komen. Want Malien Baria Johnson en Ludo Filipparts is dat al gelukt. En we zien op dit moment dat Jeroen Dam met Quality Times een paard gevorderd is tot de vierde hindernis. Gaat dan naar vijf, zes en zeven. Dat is de eerste combinatiesprong, wat laat in het parcours, van een oxer stijl sprong. En dan weer een oxer erachter. De eerste op één gelofsprong, de tweede op twee golfsprongen. Werd getoucheerd. Het lijkt niet zo snel te gaan wat dit paard doet, maar toch per geloofsprong neemt hij behoorlijk aantal meters. Doet het mooi uitkiezen. Daar vier gelofsprongen tussen de beide hindernissen. Op de diagonaal eerst zo'n oxer een hele brede van voor naar achter gerekend. En dan de stijlsprong, een van de vier hindernissen op 1,60 meter. Dan weer een dubbel aan de overzijde. Hindernis 11 met een breedte van 1,60 meter. Voorlaatste hindernis op 1,52 en 1,70 breed En dan weer een 1,60 meter. Nee, die gaat eraf. De laatste sprong, 1,60 meter. En dat betekent een totaal, want onderweg heeft hij nog twee fouten gemaakt die er nu worden opgelegd. Totaal van 12 strafpunten in 69 seconden. 88 honderdste voor Jeroen Dubbel dan binnen de toegestaande tijd. Daarom voldoet hij. Die staat krap. Maar voor hem geen plaats in de barrage. En ik denk dus dat hij het wel kan bekijken voor wat betreft een plaatsing in de finale. Mas Ticheler in de Kuip. Feyenoord tegen Utrecht. 1-0. Vijf minuten gespeeld in de tweede helft. Utrecht weg met Van der Gun. Die probeert de bal mee te geven aan Assare, Die doorgelopen is aan de rechterkant van het veld. Maar daar verdedigt Matthijssen. En de, die trapt de bal dan over de zijlijn. Dat leek me eerlijk gezegd een beetje onnodig. Zo krijgt Utrecht in ieder geval de bal weer terug. Nadat het hij dus kortzondig even kwijt was. En mag Bulthuis een ingooi gaan nemen. dat doet hij in de voeten van Van de Gun. 10 meter over de middenlijn aan de linkerkant. Dan moet Schaken er eigenlijk naartoe. Die doet dat later. Kan er een paas worden verstuurd in de richting van Moelenga op de rand van het strafschopgebied. Maar die, ja, wat wil hij eigenlijk? Kopt hij op het doel? Dat lijkt me toch niet. Wil hij doorkoppen naar iemand die er niet is? Hoe dan ook. De bal gaat over de achterlijn. En Mulder mag een doeltrap nemen. Nou wordt Feyenoord, waar de vrije de bal krijgt aangespeeld, onder druk gezet door Utrecht. Dat eigenlijk het... Het verhaal van Feyenoord het eerste helft nu wil kopiëren. Namelijk 5-6 man op de helft van de tegenstander zetten. Dat levert dan daar een lange bal op. Die zijn toch vaker voor verdedigers dan voor aanvallers, ook nu. Want de bal gaat over de zijlijn en Utrecht krijgt de ingooi. En zo krijgt Utrecht de bal weer snel terug. Bulthuis, zeg maar de ingooi waar hij hem zo even ook mocht nemen, nu weer. is er beweging, nou ja, torenstralen ook nu bij de bal weg. Dat levert dan een klein gaatje op voor Assaren, die eigenlijk dan weer in de dekking gaat staan. Dan moet er een verre ingooi komen en dan heeft Bulthuis, omdat het zo lang duurt, zoveel pasjes gesmokkeld dat scheidsrechter Liesveld zegt het is genoeg. Ik geef het ingooien nu de andere kant op naar Feyenoord. Zo. Wordt Utrecht bestraft. veld is daar uh, strikt op. Die heeft dat al een aantal keren ook de andere kant op laten zien. Feyenoord mocht in de eerste helft een ingooi nemen. Waar Martens Indy wat wilde smokkelen. Die werd echt meters teruggestuurd. Die ging netjes. Heel gedwee. Terwijl Ruiten nu een bal moet wegtrappen. Dat doet voordat Boetius aankomt stormen. En dan moet uh, ter, maar in de middencirkel. Toornstra proberen de bal te controleren. Die uit de lucht komt vallen. Dat lukt. Korte 1-2. Om immers te omzeilen met Kali. En dan de uh, zoeken aan de rechterkant. Wat nu plan wordt... Duplan, een voorzet. Hij wil eigenlijk heel snel die bal al voor het doel brengen. Dat krijg je er eigenlijk van als je niet lekker in de wedstrijd zit. Hij krijgt een herkans in dat de bal in eerste instantie door Feyenoord nog wordt aangeraakt. En dan in de handen moet komen van Mulder. Nadat het kopduel tussen Van der Gun en De Vrij eigenlijk onbeslist blijft. Bijna nog Toornstra als derde ermee vandoor gaat. Maar dan is Mulder op tijd te plaatsen. Utrecht bijt wel wat van zich af in het begin van de tweede helft. Na 52 minuten Utrecht durft in ieder geval wat meer en wat verder weg van het eigen doel te spelen. Maar het is nog wel 1-0 voor de Rotterdammers. Hockey, ruststanden uit de heren hoofdklasse. Rotterdam tegen Oranje Zwart 1-1. Voordaan tegen Schaarweide 3-2. Ware SJC 1-1. Pinocke Den 1-0. En HGC tegen Amsterdam 0-2. En bij onze live wedstrijd Kampong tegen Bloemendaal was de ruststand 1-2 Gerard. Ja, die staat er nog steeds. Vijf minuten inmiddels ruim gespeeld in de tweede helft. Het is de vraag of Kampong uit, uit het hoofd kan zetten... dat ze zonder die drie spelers, zonder die Alegre, zonder die De Wijn... en zonder die Kemperman spelen. Want dat zijn belangrijke krachten voor Kampong. En ze willen in deze fase van de competitie de schade natuurlijk zo klein mogelijk houden. En ze spelen dan ook wat met de handrem op. Spelen minder aanvallend dan ze kunnen, dan ze willen eigenlijk. En dat betekent dat Bloemendaal ook in die eerste vijf, zes minuten van de tweede helft het initiatief heeft genomen en gekregen, zou je bijna zeggen. Omdat Kampong, ik zei het al, een beetje met de handrem op lijkt te spelen. En dat moeten ze van zich afgooien. Ze moeten net als die collega's van het voetbal van Utrecht... en als ik meer omdraai, dan zie ik het FC Utrecht stadion de Galgenwaard hier achter me staan. Of die in Feyenoord de zaak onder druk willen zetten. Dat moet Kampong hier ook gaan doen. Maar... Bloemenal is degene die het initiatief heeft. Bloemenal is de ploeg die in die tweede helft... na inmiddels zeven minuten te spelen een strafcorner te pakken krijgt. De derde in de wedstrijd voor Bloemenal. De eerste leverde de treffer op van Cirello, de Australiër. Kijken wat dit gaat gebeuren. 2-1 leidt Bloemenal. En Cirello krijgt de bal niet goed voor de stik. Krijgt hem daar net langs het doel. Moeilijke mogelijkheid voor Cirelli in tweede instantie. Levert niks op. Bloemenal blijft hier leiden. Tegen Kampong is eigenlijk nog niet echt in de problemen geweest met 1-2. Hier een heel klein beetje voorjaar hoor ik hier en daar, maar Giolippus in Milan San Remo is daar geen sprake van. Absoluut niet hoor. Ik ben blij dat de Italiaanse technicus naast me dat een fles Grappa bij zich heeft. Want die houdt ons allemaal wel redelijk warm op de commentaarpositie. Maar het is bar en boos hier langs de, de kust. Je ziet het ook aan de beelden die op televisie worden getoond af en toe. Dan valt die beeldverbinding weg. De helikopters die hebben problemen om mee te vliegen. En dat geeft maar weer aan hoe lastig het is. We weten in elk geval wel dat Matthew Gos, de winnaar van twee jaar geleden, dat uit is gestapt. Ik kijk verder. Ik zie allemaal mannen van Blanco staan. Martens, Noordhauk en Slachter. Noordhauk en Slachter wisten we. Charlinghi en Martens zijn dus ook al uitgestapt. En zo zijn er wel meer uh, tombonen dus uit koers uh, verdwenen. En uh, Nikki Terpstra is ook uh, inmiddels uh, in de warme ploegleiderswagen op weg naar de finish. We hebben wel een kopgroep van zes man. Mooi om even die namen langs te lopen. Twee uh, Italianen met een redelijk onbeschreven blad. Diego Rosa en Filippo. Voor Dan hebben we Matteo Montegutti, ook een Italiaan. Die reed vorig jaar nog in de bergtrui in de rond van Zwitserland. Goeie coureur dus. Dan die Maxime Belkov. Ik zei al eerder goede tijdrijder is ooit Russisch kampioen tijdrijder geweest. Lars Bak, massieve renner van Lotto een Denen zit die vorig jaar nog een etappe won. in de Giro, hij is de verstandigste van allemaal want hij heeft als enige een klein spatbordje onder zijn zadel gemonteerd. En dat betekent dat hij zijn eigen achterwerk in elk geval droog kan houden tegen dat opspattende water. De rest heeft er niet zoveel voordeel van. En dan missen we nog één man. Dat is de zesde man in de kopgroep. Pablo Lastras, de die vorig jaar goed reed in de Vuelta. Die op één dag alle truien, alle leiders truien tegelijk pakte. En op het podium in ontvangst kon nemen. Pablo Lastras dus in die kopgroep. Maar inmiddels is de voorsprong van de kopgroep teruggelopen van 7 minuten 10 bij de herstart. Na 6 minuten en 1 seconde met nog 94 kilometer te koersen. En die. 1-3 is het geworden. En weer is het. Sim Dion die scoort. Het is uit een vrije trap. Bal wordt onderweg licht getoucheerd, waardoor Esteban kansloos is. En de wedstrijd die weer een echte wedstrijd was geworden, lijkt weer in het slot te zitten in het voordeel van Ajax. Want uit die vrije trap, een meter of 223 van het doel van Esteban, weet Siem de Jong zijn tweede van de middag te maken. Eh, wel met een klein beetje geluk bal onderweg aangeraakt. Esteban kansloos, Ajax 3-1 voor tegen AZ. I used to ride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 En dat terwijl Ajax juist wat rustiger kan ademen tegen AZ en die... Ja, doen ze ook hoor. Lekker rondspelen van de bal. En af en toe over blunders gesproken. Als je de verdediging van AZ ziet, is het uh, regelmatig niet best. En geven ze te makkelijk kansen weg. Goed, 3-1. Ajax leidt. Twee doelpunten van Siem de Jong. Die zijn uitverkiezing dus helemaal waarmaakt voor Oranje. Danny Hoese heeft de bal. En Danny Hoese is een invaller. Is gekomen voor Sigtorsson, die uh, niet in de wedstrijd zat. De ex-AZ'er nu uh, in dienst bij Ajax. En Danny Hoese, de jonge speler, mag... Uh, Kijken of hij het wel kan doen. Aan de zijkant zie ik het vingertje van Gert-Jan Verbeek. Die uh, boos is en die zal wel ook boos zijn op de scheidsrechter. Omdat die een vrije trap geef, gaf aan uh, Ajax waar uh, de jong uit kon scoren. En daar was uh, uh, Verbeek het uh, duidelijk niet mee eens. Balbezit voor Ajax via Palsen naar Aldewereld. Wereld met die mooie paas voor de 1-0. Gaat nu een mooie paas geven in de diepte richting Schöne. Maar Schöne kan er niet bij omdat er goed uh, gedekt wordt door Wijnaldum. Die de bal dan met een uh, ferme trap naar voren geeft. Maar ja, een beetje blind. En dus kan uh, Wereld de bal over de zijlijn laten gaan en mag al de wereld gaan gooien, doet dat heel rustig, maar... Kijk even naar al de wereld. Die lijkt wat pijn te hebben aan, de, aan het bovenbeen. Omdat hij een tikkie kreeg van Maher. Maar verder zeurt hij er niet over. Laat de bal wel liggen. En dan kan de bal worden ingroot door een andere Ajax. Eh, het is van Rijn die de bal nu kopt. Naar voren Hoessen. Die de bal in één keer stillegt. En dan de bal wel kwijtraakt. Kijken of AZ nog een keer kan opveren. In de tweede helft. Al na die 3-1 is AZ weer een beetje drooggevallen. Daarvoor was AZ al een paar keer dicht bij de gelijkmaker. Nu gaat de bal de diep in voor Ajax naar Schöne aan de rechterkant. Met uh, bijna tegenover zich. Schöne nog altijd in balbezit. Maar ruikt de bal dan kwijt aan Bas Ticheler. De tuin oploft. En dat doet de tuin omdat Feyenoord op 2-1 komt. En Jan Maat, degene is die scoort. Ja, hij zet de aanval zelf op. Jan Maat, dat heeft hij al wel een paar keer gedaan vandaag. Hij is uh, vaak goed betrokken bij het spel. Ook in aanvallend opzicht. En dit keer krijgt hij de bal terug op de rand van het strafgrondgebied. En eigenlijk verwacht hij dan dat hij hem aan pellen laat, want hij staat er eigenlijk vlakbij, maar dat doet hij niet. Hij loopt twee pasjes door en vanaf een meter of 15 schiet hij de bal in de verre hoek. Echt zo'n uh, puntertje langs Robin Ruiter. En zo heeft Utrecht wel heel kort kunnen genieten van het uh, moment dat ze even op gelijke hoogte stonden. na die fout van de Vrij in de goal van Van der Gun. Want Feyenoord stelt orde op zaken, als je het zo mag zeggen. 61 minuten, Jan Maat, het is 2-1. Gaan wij weer even naar Geert de Groot bij Kampong Bloemenaal. 21 minuten nog te spelen. Het is nog steeds 1-2 in het voordeel van de bezoekers. In het voordeel van Bloemendaal. Dat ook uh, in die uh, eerste fase van de tweede helft het beste van het spel heeft gehad. Maar op dit moment uh, kruipt Kampong langzaam langzaam in de richting van Bloemendaal. Hij heeft een strafcorner gekregen. Dat leverde niks op. Maar in ieder geval zijn ze in de buurt gekomen van uh, doelman Jaap Stokman van Bloemendaal. Die nog uh, geen enkele bal heeft uh, hoeven aan te raken in deze wedstrijd. Het geeft al aan... Uh, Behalve dat het, eh, Behouden ze dan de kans van, van Jonker natuurlijk. Die hier vlak voor me staat aan de zijlijn. En mij hoort zeggen dat er geen, geen redding geweest is van, van Stokband. Maar dat was wel degelijk het geval natuurlijk. Daar heeft eh, Constantijn Jonker, die weer in het eh, veld is, eh, nu gelijk in. Ik zit hier een metertje of twee van de zijlijn. Eh, tussen de twee banken in van beide ploegen. En het is hier aan de zijlijn redelijk rustig. Ook eh, Kampong ziet wel in dat eh, Bloemendaal op dit moment gewoon een gevaarlijke ploeg is. Die nu de aanval is via Brouwen die bal voorlegt. Maar daar kan uh, Tim Jenniskens niet bij. Dan moet Kampong weer komen. Kampong moet komen met nu in de richting van uh, Constantijn Jonker. Hij is uh, geblesseerd geweest met een gebroken hand na de zaalhockeycompetitie. Maar is er weer volledig bij bij Kampong. Maar hij kan niet bereikt worden. Ook deze mogelijkheid voor Kampong gaat voorbij. Bloemendaal weer wat behoedzamer nu. Het tempo is er een beetje uit. Maar ze weten natuurlijk dat ze met 1-2 voor staan. En dat is mooi als je weet dat er nog maar een, iets meer dan een kwartier te spelen is. Utrecht kwam even langs zij, Bas Tichler, Maar de orde is snel hersteld. Zijn ze er al gerust op in de kruin? Nou, dat denk ik niet. Maar de blijdschap is er niet minder om. Utrecht mag een vrij schot nemen omdat schaken aanvallen mee En dat moeten ze vaak niet doen. Die maakt een domme overtreding tegen Assaren net buiten het zasselgebied. Zodat Thornstra nu een bal voor het doel gaat slingeren. Van de Hoorn is mee. Er wordt gekopt door Moulenga. Maar die bal wordt onderweg nog aangeraakt ook. Utrecht zegt, is dat niet een hand van een van de fijne Mocht het al zo geweest zijn, heeft het. Liesveld dat niet gezien. En komt er gewoon een vangbal van Erwin Mulder. Met name de opluchting zal bij die goal van Janma zo even groot geweest zijn. Bij de aanvoerder Stefan de Vrij. Die zo verschrikkelijk de fouten ging bij de gelijkmaker van Van de Gun. Die heeft Van de Gun echt niet gezien. Want anders deed hij het wel heel lachen niet. Terwijl Feyenoord nu weg is aan de linkerkant van het veld. Boetius. Die krijgt de bal van Filena. Op volle snelheid Van de Maro voorbij. Haalt hij de bal binnen. Van de Maro komt met een tackle. Dat is echt het uiterste wat hij nog kon doen. En die tackle is dan voldoende om te voorkomen dat die bal voor het doel komt. Maar levert dan wel een hoekschop op voor Feyenoord. Dat is de vijfde. hoekschopverhouding 5-0. Feyenoord heeft het leeuwendeel van de 63 minuten die we onderweg zijn op de helft van de tegenstander gestaan. Feyenoord heeft een aantal malen een strafschop willen claimen die het niet kreeg van Scheidsrechter Liesveld. Vlak voor de gelijkmaker nog trouwens. Toen de bal al dan niet op de hand kwam van Van de Hoor. Die kwam er uiteindelijk wel. Maar ik denk dat de verdediger van Utrecht er echt niets aan kon doen. Het terecht dat Scheidsrechter Liesveld daar de bal niet voor op de stip wilde leggen. Hij is wel het. Uh, ...doelwit geworden van wat spreekkoren inmiddels vanaf de tribunes. Liesveld. Hij blijft er zelf rustig en stoïcijns onder. Dat is maar goed ook. 64ste minuut. En een hoeschot dus voor Feyenoord die van Klaas komt indraait. Vanaf de linkerkant. Keeper blijft staan. Wordt gered door een kluwe spelers die zich voor zijn neus bevindt. Een van zijn... De ploeggenoten kopt de bal. Dat lijkt me wuitens over de achterlijn. Zodat Hoekschop 6 van Feyenoord dan maar in één moeite door kan. En Klaas hier dus opnieuw degene. Ja, die stond dan nog. En bovendien niet de allerbeste kopper lijkt me. Die de bal voor het doel mag gaan brengen. Veel geduw en getrekt bij de eerste paal. Daar komt de bal ook ruiten. en doet zit half mis. Boetjes wil de bal vanaf de penalty stip. Terwijl die in de lucht hangt. In het uh, richting van het doel van Utrecht Wurmen. Maar daar staat Toornstra dan weer in de weg. En dan komt er nog een hoekschop voor Feyenoord dat de drukte vol opzet bij Utrecht. Na ruim een uur via Jan Maat zo even. Dus toch weer op voorsprong Rotterdammers. Dus het is 2-1. Het fundament bij Indo-Brabant met Van der Vleuten. Ja, en die wordt voorafgegaan door Edwina Tops alexander De hoogstgeplaatste dame in de wereldranglijst met de vijfde plaats. En ze laat zien dat dat niet voor niks is. Ze was trouwens winnares van de wedstrijd in Genève in deze cyclus. En met Cefo Ito du Chateau foutloos. En de vierde foutloze combinatie tot nu toe. Hopelijk gaat het ook lukken aan Michael Van der Vleuten. Die nu geschoond staat op plaats 20 in die West-Europese league. En hij had een goede klassering in de wedstrijd in Oslo. Was daar vierde. Heeft daarna nog een paar keer deelgenomen. Gaat nu, is hij gevorderd, tot en met de hindernissen. Drie in het parcours. Een trippelbaar, dat is een uh, mooie naam voor een hindernis die gebouwd is in de vorm van de sprong. Laag aan de basis en dan zo oplopend. Dus voor het paard eigenlijk heel mooi om uh, te taxeren hoe die breed en hoog die moet springen. Dat geldt niet voor de hindernissen die er nu aankomen. Hindernis 7. Hij is inmiddels nog altijd foutloos door de driesprong daar. Goed over het laatste element waar veel foutjes zijn gemaakt. Want het paard moet daar behoorlijk strekken en natuurlijk ook omhoog gaan. Dan een uh, driekwart volte naar een stijlsprong, een van de vier van 1,60 meter. 60. En met uh, deze Verdi, waarmee hij ook lid was van het uh, zilveren team van Londen. De Olympische Spelen maakt hij daar een fout. En het publiek reageert onmiddellijk. De volgepakte tribune is hierop. Hindernis 10 maakt hij daar een fout. Dus vier strafpunten. En dat is misschien een heel kostbaar foutje. Maar wie weet het. wat het spant natuurlijk om die 18 plaatsen. En uh, degene die daarachter starten. Dat zijn er nog twee of drie die meer punten kunnen vergaren dan Michael op dit moment heeft vier strafpunten, 69 seconden, 74 honderdste. We zullen het uh, aan het eind van de wedstrijd of bij de persconferentie weten... of het genoeg is om toch in grote te gaan starten. gaan we weer naar Andy Houtkamp. Die zit bij AZ Ajax. Even niks gehoord, Andy? 1-3? Ja, even gebeurt er ook niets. Uh, AZ toch weer onder de indruk. Die 3e eh, voorsprong van Ajax. AZ kan nog geen vuist maken. Opvallende man is Danny Hoeze. Nu weer een balbezit. Prachtige bewegingen. Ook nu weer. Deed dat ook een paar minuten geleden. Toen hij de bal net naast het doel van Esteban uh, schoot. En Schöne heeft de bal voor Ajax. Een uh, metertje of drie buiten op gebied. Wil kaatsen met Hoeze. Maar oh, oh, wat een mooie beweging. Wordt tegengehouden. Hoeze, dat is een vrije trap normaal gesproken. Maar scheidsrechter Björk Kuipers wuift het weg. En dan kan Esteban de bal snel naar voren spelen. Richting Elthidoor, waar we vooralsnog te weinig van hebben gezien. Vandaar dat AZ nog geen echte vuist kan maken na die 3-1. Nu heeft Elthidoor wel balbezit, maakt hij een overtreding. Is boos op Kuipers, want Ajax krijgt de vrije trap. 70 minuten gespeeld, AZ 3-1 achter tegen Ajax. Gaan wij vlak voor vier ook nog even naar Gio Lippens, San Sanremo. Kopgroep van zes man. Voorsprong 5 minuten en 13 op het jagende peloton waar meer ploegen zich met de achtervolging zijn gaan bemoeien. We hebben de Astana's voor zien rijden. Natuurlijk voor Nibali, Sky voor Boris van Hagen. Argos de Nederlandse ploeg voor John Degenkop. Shack voor Cancellara. En ook Lampre draait mee voor Filippo Pozzato. Dat zijn de ploegen die meedoen in de achtervolging. Natuurlijk samen met die Cannondale ploeg van Peter Sagan de grote favoriet. En je zou maar afstapper zijn in deze fase van de ...van de koers, zojuist een renner van de Franse Europcar-formatie. Hij zette zijn fiets aan de kant, kreeg vanuit de ploegleiderswagen... ...een tas met wat droge kleren. De ploegleiderswagen reed verder, die hadden geen plek voor hem. Succesvriend, je weet, het is één lange weg in de richting van Sanremo. Je vindt de weg wel terug naar het Hotel kon verder op die manier. De kopgroep nog steeds op 84,4 kilometer van de streep. Voorsprong 5 minuten en 10 seconden. Gaan we afronden, want we gaan eruit voor het journaal van 4 uur. De tussenstanden, Feyenoord tegen FC Utrecht. Feyenoord leidt met 2-1. De tweede treffer kwam van Jan Maat, nadat Van der Gun gelijk gemaakt had. Bij AZ Ajax staat het 1-3. AZ kwam kort na rust op 1-2 via Henriksen. En De Jong herstelde het marge van 2. Het staat daar nu 1-3. Milaan San Remo wordt vervolgd. Kampong Bloemendaal 1-2. Het hockey en... De Slovenische skister Tina Maas heeft ook de laatste wedstrijd om de wereldbeker gewonnen. betrof een reuzenslalom tijdens de slotwedstrijden in Lenzerheide. Maas was al lang zeker van de winst in het klassement over alle disciplines. In het Zwitserse skihoord hield ze de Française Worli en de Zwitserse Goed achter zich. Meer sport zometeen na vieren. Tot zo. En langs de lijn. op één.